4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Partijen die willen meepraten over de vormgeving van het leenstelsel... mogen ook invloed hebben op de manier waarop het geld wordt geïnvesteerd... dat het stelsel oplevert. Dat heeft minister Bussemaker gezegd in de Tweede Kamer. Ik wil zowel met maatschappelijke organisaties in bijzonder ook de studenten praten waar dat geld ten besteed wordt. Maar je zult begrijpen dat ik wel dat vooral met de partijen wil doen die ook bereid zijn om nu iets van studenten te vragen. Het staat wel vast dat het geld moet worden besteed aan verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. D66 en GroenLinks zijn in principe wel voor een leenstelsel... maar ze hebben kritiek op de manier waarop het kabinet de plannen vormgeeft. En de coalitie heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. kpn groot aandeelhouder Carlos Slim wil dat topman Ilko Blok vertrekt bij het telecombedrijf. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. De Mexicaan Slim heeft via zijn bedrijf America Mobiel 28 van de aandelen KPN in handen. KPN kondigde onlangs aan voor 4 miljard euro aan nieuwe aandelen te willen uitgeven. Slim zou alleen toestemming willen geven als hij een plek krijgt in de raad van commissarissen van KPN en als blok opstapt als topman. Het telecombedrijf kocht onlangs voor 1,3 miljard frequenties voor mobiele telefonie en internet. Het bedrijf moet de komende tijd ook veel geld investeren in de aanleg van zo'n 4G-netwerk. Delegatie van het Internationaal Atoomenergieagentschap, IAEA, is in Teheran voor een nieuwe gespreksronde over het Iraanse nucleaire programma. Delegatie wil onder meer toegang tot het militaire complex in Parchin. Westerse inlichtingendiensten vermoeden dat daar een kernwapen wordt verwerkt. Juist vandaag maakte Iraanse staatsmedia bekend dat het land vorige maand is begonnen met het installeren van een nieuwe generatie centrifuges om uranium te verrijken in natans. Met die nieuwe machines kan Iran uranium veel sneller verrijken. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Peter Koymans is overleden. De CDA Koymans was van 1993 tot 1994 minister van Buitenlandse Zaken in het Derde kabinet Lubbers. Hij volgde Hans van den Broek op, die eurocommissaris was geworden. Eerder was hij voor de ARP, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het kabinet Den L. Peter Kooijmans is 79 jaar geworden. Na de Vira hebben de Belgische spoorwegen nu ook problemen met de nieuwe stoptrein Desiro die in Duitsland wordt gebouwd. Sinds de trein vorig jaar begon te rijden zijn er al 1500 technische problemen geweest. Voor de NMBS is de maat vol. Het bedrijf heeft fabrikant Siemens laten weten dat 244 Desiro treinstellen die besteld zijn voorlopig niet worden afgenomen. Vorige maand besloot het spoorbedrijf samen met de Nederlandse spoorwegen... maatregelen te nemen tegen de Italiaanse bouwer van de hogesnelheidstrein Fira. Vira. Dat gebeurde na voortdurende technische problemen... waardoor veel Vira's uitvielen. Ook de Belgische reizigersorganisaties hebben er intussen genoeg van. Wij zien bij de nieuwe treinen dat er altijd wel iets mankeert. Zijn het niet de deuren, dan zijn het wel de wc's. Dus de nieuwe treinen zitten vol met elektronica. Uh, hoe meer snufjes je erin stopt, hoe gevoeliger ze worden... en hoe meer ze zorgen voor uitval en vertraging. Het weer. Vanavond opklaringen, maar vannacht raakt het steeds meer bewolkt... en gaat het licht vriezen. Morgen overdag begint het te dooien en dat gaat gepaard met sneeuw... en lokaal ook ijzel. Middeltemperatuur ligt iets boven nul.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 Dus ook als het om de cijfers gaat, is de Audi A4 Business Edition nu een wel heel aantrekkelijke keuze. Audi, voorsprong door techniek. Vanavond in Debat op 2. Had paus Benedictus zich niet veel toleranter moeten opstellen tegenover homo's, abortus en anticonceptie? Kan een nieuwe paus de kerk weer vullen? Of is er sowieso nog maar weinig plek voor de kerk in onze samenleving? Vanavond in Debat op 2, kwart over 9, live bij de KRO en NCRV op Nederland 2. Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op Audi.nl. ANWB Verkeersinformatie. Begin van de avondspits. Een paar opvallende zaken. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam... staat een lange file door een kapotte vrachtwagen. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West, 8 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Verder een wat langere file op de A28 Utrecht-Amersfoort. Bij Leusden, 4 kilometer.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 Dat is knap. Dat is heel knap, ja. Ja, Het is, uh, het is een hot topic hè, in de taalwetenschap. Hoe zijn talen ontstaan? En, en hoe moet die taal geklonken of, of eruit gezien hebben? Uh, een manier om dat te doen... en dat doen wetenschappers of taalwetenschappers nu al is... door te kijken naar de moderne talen die er zijn... en dan te kijken naar de overeenkomsten en verschillen... en dan terugredeneren. Maar dat, dat duurt enorm lang. Ja. Bijvoorbeeld voor het Austra-Indonesisch... Uh, de, de, de, de twee decennia zijn wetenschappers daarmee bezig. Dat geweest. is dan hond... voor taal. taal goed. Dat is een taal inderdaad die, die rond Australië, uh, ja. Indonesië en de, de, de eilanden daar gesproken mm -hmm. wordt. Uh, nou ja, er, er is heel veel tijd mee kwijt geweest, honderden wetenschappers aangewerkt. Uh, maar dat kan ook simpeler, dacht Dan Klein van de Universiteit van Californië. En we leven natuurlijk in het computertijdperk, dus hij heeft inderdaad een computer gebouwd die dezelfde regels hanteert die taalkundigen uh, hanteren... maar natuurlijk gewoon in een, in, een, in een nacht rekenen eigenlijk hetzelfde doet... Als die taalwetenschappers dat nog te doen. En, en, uh, mooie... hoe redeneren ze terug? En met die computer dan? Maar maak even niet uit computer ja. of met de hand gaat alleen maar sneller. Ja. Maar hoe moet het me dat voorstellen terugredeneren? Nou, je kijkt. Uh, je moet het doen met wat je hebt. Dus het zijn de levende talen. En dan ga je vervolgens kijken van bijvoorbeeld wat zijn uh, de verschillen, ook de overeenkomsten. Heel simpel. Mm -hmm. uh, neem uh, onze eigen taal. Vader, Vader uh, lijkt op vader in het Duits. Dus dan heb je al een vermoeden van dat zou er wel een taalfamilie kunnen zijn. Hetzelfde kun je ook doen voor, voor grammatica, voor, voor uitgangsvormen van werkwoorden. Mm -hmm. uh, ja, ambachtswerk eigenlijk. Waren het niet dat taal evolueert? Dus uh, er zijn letters weggevallen, klanken, ja klanken veranderen ook wel... maar vooral het wegvallen van letters, soms is het niet meer te herleiden. Tenzij je misschien ergens, bijvoorbeeld daar in de buurt van die Australische eilandjes... twee mensen vindt die nog een bepaald dialect spreken, wat al heel ja. oud is... waarvan ja. niemand meer wist. Precies, maar dat is een levende taal, dat, dat is makkelijker... Uh, en, en daarmee moet je dat doen. Um, maar um, ja, terugredeneren is moeilijk. En kan dus eigenlijk, net wat jij zei... doe je dus met uh, de overeenkomsten vooral die er zijn. Dat is ook een beetje het minpuntje van deze computer. Want um, je hebt evolutie van taal. Dat gaat dan dus, uh, logischerwijs. Vader, vater. En dan kun je dan terugredeneren. Een oud Nederlands was dat vroeger ook... Uh, schreef je vader een F, vader, ja. Dat is heel vroeger met TH zelfs geweest. Dat je een, uh, vader, ja. ja. Maar je hebt natuurlijk ook uh, verandering in taal. Uh, uh, wijzen, we zeggen nu ik wees... maar vroeger was dat doen. Dat is heel letterlijk uh -huh. uh, ja, om, om meer logica in die taal te krijgen. Dat kan een computer niet. Dus dat is het ja, minpuntje ja, ja. van. Kun, kun, kunnen ze in principe terug naar die ene moertaal van de homo sapiens? Ja, dat, dat, vroeg, dat vroeg ik mij ook af. En ik heb ook uh, Michiel van Vaan, hij is taalkundige aan de Universiteit Leiden, gebeld. Die hier zich ook mee bezighoudt. En zei, dat dat heel lastig. Want wat ik al net zei, je moet uitgaan van het materiaal dat we hebben. Ja. Hè, en dan die ene oertaal, dan moet je dus alle talen van de wereld samen nemen, nemen En kijken naar die overeenkomst. Bijvoorbeeld klanken of grammaticale uh, structuren. En nou, dan is de, on, de, de waarschijnlijkheid dat je bij die oertaal uitkomt zo klein. Dus daar is eigenlijk niks over te zeggen. Ze denken ongeveer tot 10.000 jaar terug te kunnen gaan naar die oertaal. Oh, taal, maar dat wezen. is al een heel eind. Maar ja. die ene oertaal, ik denk toch, toch met oe oe, ah -ah. ja. <laughs> Moeten doen. De, de conclusie ja. is dat er dus nu een computer is... die dat werk wat mensen nu al doen... Uh, veel sneller kan, dat is het grote voordeel, maar toch ook minder gedetailleerd. Um, nou, hij kan het. Nou, ja, ja, bepaalde die dingen andere kan dingen niet. Nou, die andere, die wat ik net zei, dat wees en wijzen, ja. dat moet je buiten beschouwing. Maar hij heeft wel laten zien, want ze hebben een testcase gebruikt met uh, die, die Austra-Indonesische taal die ik dan noemde. Uh, want dat werk was al gedaan, dat duurde lang. Die computer heeft er nacht over geredeneerd. De overeenkomst is ongeveer 85%, dat is enorm hoog. Uh, de de, dus de kracht van deze computer is dat hij kan narekenen van uh, komen we op hetzelfde hmm. uit, maar ook dat hij uh, ons op nieuwe hypotheses kan brengen. Dus hij, je kan hem laten rekenen en dan komen nieuwe ja. hypotheses waar we nooit aan gedacht hebben. Hebben ze een, uh, een website, deze on onderzoekers? Vast wel, ik ga hem op de villa vpronl zo, okay, zo is dat. Gewoon naar onze eigen site. Dankjewel, Frederik Melman. Het Buitenlandpanel met vandaag. Henk Schulte sinoloog en ondernemer in China... en Petra Stine, adviseur en publiciste over democratie en diplomatie. Dank, uh, dank jullie wel. Dank jullie ben, wel. Het kort. Een, ik ben een, er... een beetje ja. in de war vandaag. Van Wie zegt dat tegen Churchill? Goodbye. Ja, goodbye. <laughs> ja. Goed. Uh... Uh, morgen is het Valentijnsdag. Yves Ensler, die van de Vaginamani monoloog, heeft een alternatieve Valentijnsdag georganiseerd. om het wereldwijde geweld tegen vrouwen aan de kaak te stellen. En jij, Petra Stine, knoopt dit aan de Paus en de Katholieke Kerk vast. Ja, Hoe doe het, je dat? Volgens uh, Yves Ensler um, uh, heeft één op de drie vrouwen wereldwijd te maken met geweld, vormen van geweld. Nou, we hebben natuurlijk de afgelopen weken in Egypte... op het Tahrirplein en ja. daarbuiten afschuwelijke tafereelen gezien. Vrouwen die verkracht werden op dat de, plein. Ja, en ja. er is gisteren uh, via de hashtag GlobalProtestFab12... Uh, wereldwijd ook uh, zijn allemaal demonstraties geweest. Dus je voelt, en dat vind ik wel mooi om te zien... dat um, vrouwen niet langer meer accepteren... en ook de mannen die zich het lot van die vrouwen mm -hmm. aantrekken... En, nou, die gaan de, de straat op. Gisteravond was er een demonstratie uh, voor de Egyptische ambassade in Den Haag. Mm -hmm. Morgen is er uh, in de Bali in Amsterdam... Een, een, een, een, ja, een soort van toneelstuk waar verschillende mensen voorlezen teksten van vrouwen die met geweld te maken hebben gehad. Hm. En ik kijk uh, Henk aan. Het schijnt dat een. Maar uh, Petra. maar nee, het schijnt dat oh. een oud Chinees spreekwoord. En ik wil even de sinoloog vragen, want ik ben arabist en we hadden het net over talen. En ik vind het heel ja. mooi. Ja. Dat als, vrouwen, als slapende vrouwen wakker worden, dan kunnen ze bergen verzetten, schijnt. Is ik, dat vind zo? ik vind hem heel mooi. Ik moet bekennen, ook al ben ik, logisch, ik hem niet ken. Mm -hmm. Ik ken wel uh, dat vrouwen de helft van de hemel dragen. Okay. Kijk, die is al dicht bij ja. de paus van ja. De, ja. de hemel. Uh, de, we zien de link al. Maar is de link nu dat uh, iedereen nu opstaat tegen geweld... tegen vrouwen en vrouwenverkrachting... en dat de paus leest de kerk dat eigenlijk nooit officieel gedaan heeft? Nou, ik denk dat de katholieke kerk wel een hele... Uh, nou, dubieuze rol speelt als het gaat over vrouwenrechten. Denk bijvoorbeeld aan geboorteplanning. Uh, Daar spreekt de katholieke kerk zich ook in de 21ste eeuw nog steeds uh, ferm tegen uit. Dus uh, nou, voor het zingen de kerk uit is zo'n beetje het enige wat mag, schijnt. Ik geloof dat dat ook al niet mag. Dus ja, de enige manier. Periodeke is onthouding. onthouding ja. Precies, onthouding, dat mag. Um, nou, je ziet sowieso een hele complexe verhouding, vind ik, van de paus, deze paus, schatzinger, mm -hmm. eh, Benedictus. De eerste. Nee, met binnen ik ben dus zes. Zestiende. zestiende. Nou ja, kijk, dat zegt wel wat, ja. wat voor soort katholiek ja, ben ik. Maar een oer-conservatief, hè? Heel conservatief. En ja, eigenlijk alle belangrijke onderwerpen in menselijk leven... seksualiteit, met wie wil je trouwen... Als je ongewenst zwanger raakt, mag je dan een abortus plegen. Zelfs na verkrachting mag dat niet, volgens de katholieke kerk. Nou, dat, dat, ja. ik begrijp best dat mensen uh, de kerk en religie als morele kompas in hun leven willen hebben. Maar de manier waarop het Vaticaan uh, zich steeds uitspreekt tegen dit soort rechten. Ja, daar, maar daar zou heb je heel veel moeite mee. Maar zou je blij moeten zijn dat deze oude man nu terugtreedt? Omdat er dan de kans is dat. Ik wil niet meteen zeggen een vrouw hoor. Maar dat er iemand komt te zitten die iets verlichter denkt daarover. Dit zou een mooi zijn een mooi keerpunt kunnen zijn, toch? Ja, je bent van hem af nu. Nou ja, dat uh, je zou dat inderdaad hopen. Ik heb uh, op de website van een Amerikaanse organisatie gekeken... die, uh, nou, die, die proberen dat op een positieve manier te doen. Die heette Catholics for Choice. En hun leider, uh, die heet John O'Brien, en die zegt... We need a miracle. We hebben een wonder nodig. En hij zegt, het gaat waarschijnlijk niet gebeuren... dat er een verlichte paus komt... Ja, hij krijgt natuurlijk altijd licht van boven... maar uh, dat soort verlichting ziet hij niet gebeuren... omdat deze paus en zijn voorganger... hebben ultraconservatieve uh, bisschoppen benoemd... of kardinalen benoemd... en die zullen straks waarschijnlijk weer... een hele conservatieve man benoemen. Hmm. Uh, Henk Schulten-Northold, sinoloog. Uh, in China uh, is een hele grote katholieke populatie... christelijke populatie, maar ook katholiek. Uh, daar hebben ze ook uh, wat met de paus? Mm, ja, ze hebben heel veel met de paus... Maar als ik even mag reageren op wat Petra zei... want ja. het woord geboorteplanning viel. Kijk, in China is de grootste geboorteplanner ter wereld de ja. Chinese staat. En Klinkt dat heeft heer, tot maar. het grootste geweld tegen vrouwen geleid... de ongeboren vrouw. Ja. Ja. Er zijn er miljoenen kinderen ja. en tot in de achtste maand geaborteerd... en het zijn bijna allemaal meisjes. Ja. Ja. Dus uh, ja, hadden ze maar uh, naar de paus geluisterd, zeg maar. Niet aan geboorteplanning gedaan. Nou, maar even gaat, zwarte, even het gaat, gaat natuurlijk over keuzevrijheid, ja. nee, hè? Nee, dat weet ik. Maar die hadden ze dus niet. Nee, die hadden ze niet, Ze niet, moesten, zo. kijk, Net zo al imperkend. die lokale ambtenaren, die zeiden, nou, bent u zwanger? En, en, en kijk, als ze een de abortus moesten, dan, en het meisje was dan dan werkten ze mee. Uh -huh. Ja. Dat, maar goed, even, dat was niet je vraag, Ger. Je dat... zegt maar ja. even terzijde. Ja. Maar het is erg groot om als terzijde te behandelen, maar toch? Nee, ja. maar ik had geweldig. Het is gewoon zo, n, zo n ja. afschuwelijk. Ja. Hè, als maar je maar erover nadenkt. Dat, de, maar goed. Uh, dat, dat Chinese regime is niet vertegenwoordigd in Vaticaanstad. Nee. Want het uh, nee. Vaticaanstad erkent uh, dingen. Taiwan, zei uh, vlak voor de uitzending. Ja. En dat, dat is dan de reden. Maar ze kunnen elkaar wel op dat conservatisme vinden, zou je zeggen? De ja. partij en, en de kerk? Ja. Nou, dat weet ik niet. Kijk. Concertisme China staat voor linkse ideologieën, voor oud-communistisch. Progressief is juist mensen die de religie omarmen. Het is eigenlijk andersom, een spiegelbeeld dan wij het zien. Het ja, ja. staat voor recht van vrijheid van meningsuiting, dat recht okay. ook nemen, recht van religie. In dit geval is conservatisme inderdaad echt dat houden wat er is. Dus de Het tegen is ook zoeken in China naar waarden. Effecties. Ja, sorry dat je onderbreek. Maar nee, nee. Het, is ook, het is ook zoeken naar waarden. Want het communisme heeft natuurlijk het ontzettende, letterlijk een waardeloosheid geleid in China, hm. die nog eens versterkte door het enorme kapitalisme en geldzucht. Dus de mensen daar die omarmen de religie weer op grote schaal. Ja. en zoeken naar vastheid in hun leven. Ja. Dus totaal een totaal ontwikkeling dan in het Westen gaande is. Ja, Peter hey, Stine, jij wil nog wat zeggen? Nou, over? de bevolkingsconferentie in 1995 die in Beijing plaatsvond... Uh, toen is er een tendens begonnen dat, zeg maar, ik noem dat toch vreemde bedgenoten waarbij het Vaticaan samen met ultraconservatief Amerika en uh, islamitische staten, lees Iran, uh, Libië, saudi arabië letterlijk elkaar omarmde om die conservatieve waarden, als het gaat over vrouwenrechten, over rechten van homos om met hun liefde te trouwen, over abortus, ja, zoals ze dat zo mooi in het Amerikaans zeggen, strange bedfellows, mm -hmm. indeed. Ja. En uh, nou, daar doet China niet aan mee, maar het is wel een beetje uh, begonnen. Was dat niet de vrouwenconferentie trouwens? Ja, dat was de vrouwenconferentie. Ja, 1994 ja, ja, ja, ja, ja, was in nee, Cairo. Goed, ja. ja, de grote vrouwenconferentie. Ja. Maar het conservatisme is here to stay. Ja, en uh, Joris Voorhoeven heeft wel eens gezegd... Hè, hoogleraar uh, veiligheid en uh, nou, voormalig minister van Defensie... Die heeft een boek geschreven over de zeven plagen die de wereld uh, over denderen. Hij zegt, ja, als je de wereld als dorp ziet, waar honderd mensen wonen... dan zijn er misschien, nou, ik weet het niet helemaal precies in de getallen... misschien twee atheïst, misschien drie seculier... en de rest is echt heel ja. erg gelovig. En dat is iets voor Nederlanders vrij, Vinden we vrij lastig om te accepteren. Oké, okay, we gaan naar de kernproef van Noord-Korea. Uh, er lijkt zich een langzamerhand een trend in China af te spelen, Henk. Uh, China heeft dit scherp afgekeurd. En een tijdje geleden hebben ze zich aangesloten... Bij, voor het eerst bij sancties tegen Noord-Korea... vanwege het lanceren van die satelliet. Ja. Is China Noord-Korea zat aan het worden? Ja, dat is een goede samenvatting, kernachtige samenvatting. Kernachtige. Overigens is dat niet, uh, niet kernachtige samenvatting, ja. Niet, niet uh, het officiële beleid, hoor. hoewel die, de officiële uitspraken worden ook steeds krachtiger. Ja, vind je dat? Buitenlandse... Er zijn mensen die ook weer zeggen, ah, het is weer zo gematigd. Dat vind nee, niet. nee, ze zijn zeer ontevreden en in de pers, die natuurlijk in China door de staat wordt gecontroleerd, wordt gezegd dat Noord-Korea een zware prijs moet gaan betalen. En er wordt ook echt gespeculeerd op het doorsnijden van de levenslijnen die de, de Noord-Koreaanse economie in, in, in staande houden. Ja, maar dat is merkwaardig, want wat er dan gebeurt is, waar ze altijd bang voor waren, een hereniging van de twee Korea's. Ja. Want Noord-Korea staat er voorkomen op zijn eentje, stort hem ja. in elkaar, ja. vereniging met Zuid-Korea. En dan hebben ze wat ze niet willen, Amerikaanse soldaten aan hun zuidgrens. Uh, aan hun aan oostgrens. Oostgrens? Ja. oostgrens ja. ja, dat klopt. Dan heb je een, een situatie als van voor de Koreaanse Oorlog, waar het eigenlijk begonnen is. Ja. Dus dat willen ze niet doen. Maar ja, er zijn ook redenen om het wel te doen. Men wil natuurlijk niet als een nucleaire staat als buurman. Um, wat ook interessant is, ja. uh, is dat um, China natuurlijk gekken. een geschil met Japan heeft. Dat heeft Korea trouwens ook. En trouwens ook om eilanden die betwist worden. Dus het zou ook een reden zijn, of strategische reden, om dichter tegen Zuid-Korea aan, te, aan te schurken. Uh, maar het is ook uh, de, de prestige van China en de wereld. Ze hebben jarenlang ingezet op dat zes-landen-overleg. Zes om mm -hmm. om Noord-Korea tot goed gedrag te dwingen, zeg maar. Met Japan en zo. En dat is volledig mislukt. Hm. Dus China heeft enorm gezicht verloren. En, en nu is het ook een beetje de maat vol. Hè. Het is, men is het zat. Mm. Of men nou zo, zo sterk gaat optreden, dat moet nog blijken. Maar ze hebben dus 40% van voedselimporten in Noord-Korea... en 70% van de energie die, die Noord-Korea consumeert, komt via China. Ja, en dat, dat is toch wel echt een, een nieuwe stap... omdat China altijd tegen sancties is. voeden ze helemaal niets voor? Ja, dat komt maar... omdat ze zelf ook in de geschiedenis veelvuldig... het slachtoffer zijn geweest van sancties. Dus daarom zie je ook funden. Je ziet iedere keer weer, of het nou om, om Midden-Oosten of Afrika... of andere landen gaat, men... Altijd consequent principeel tegen het uitoefenen van sancties. Ja. Maar hoe is dat voor. Petra. Ja, hoe is dat Sorry. voor Noord-Koreanen? Hoe lang gelden die sancties al? En het enige wat ik van Noord-Korea. Nou, een van de weinige dingen die ik weet. is dat het ongelooflijk arm is. Ja. En uh, ja, dat het regime zich. naar alle waarschijnlijkheid niet op geen enkele manier. onder druk laat zetten. Bedoel, krijgen we een Noord-Korea? Ik durf het woord seizoen niet te gebruiken. maar krijgen we een Noord-Koreaanse Noord revolutie. Om, ja, omdat dat... de bevolking gaat opstaan. omdat ze echt uitgehongerd zijn? Ja, en nu moeten over lentes gaan spreken. Dat zou al maar... lang gebeurd moeten zijn, hè? want ja. die mensen hadden uitgemergeld. Alle ja. middelen die de staat heeft worden in bewapening gestopt. Maar ja. op een of andere manier blijft dat regime toch heel sterk aan de macht. Ook die jonge meneer, die jonge, Kim Jong-un, de derde in de ja. generatie, die is 829. Dan zou je iets van verwachten. Nou, misschien is er daar een nieuwe vorm van denken in. Maar die gaat weer even vrolijk door uh, op de lijn van zijn vader en grootvader. Maar Henk, dat is het grappige. Daar is een machtswisseling geweest in Noord-Korea. Die is er ook in China. Die is er in Japan. Ja. En die is er zelfs in Zuid-Korea ja, geweest. Ja, mevrouw Park in Zuid-Korea. Meneer Abe die is weer terug in Japan. In in Japan. Japan. En Xi Jinping die is nu de, uh, de grote man in China. Ja. Dat ze ook met de timing trouwens te maken kunnen hebben van die proeven. Want het zijn natuurlijk wel sluwe mensen daar, um, die Noord-Koreanen. Dat die, die, die nieuwe leiders nog niet helemaal gezetteld zijn en nog een weg moeten vinden. Nee, maar er is een elite in om zich heen die enorm ervaren is. Ik bedoel, hangt die hebben toch die, die, die zogenaamde nieuwelingen, die hebben toch een elite om zich heen Jawel. die zeer ervaren is. Maar zij moeten wel beslissingen nemen. Ja. Dat zijn ja, nou, wel gecentraliseerde. Dat zijn wel autoritaire dingen. Maar had, maar, had, jij, had, je nog even, had jij het ja. idee dat dit.? Want je zegt het is slim getimed. Noord-Korea heeft gedacht. Dat, overal daar uh, machtswisseling. misschien kunnen we ze overvallen. of ergens toe dwingen. Ja. Had, uh, had jij het idee. dat die, die, daar helemaal in die regio. die machtswisseling. tot iets nieuws. en misschien toch wat meer ontspanning had kunnen leiden? Had je het niet alleen gehoopt, maar gedacht? Ik heb het niet gedacht. En nee. ik hoop het altijd natuurlijk. Ja, natuurlijk maar maar uh, als je ziet. en dat, is nu, dat wordt nu op even overschaduwd. zoals het nieuws werkt. maar de japans chinese uh, dus hij zit eigenlijk veel dieper en dat is veel bedreigender nog... in mijn analyse van, voor, voor de vrede in dat deel van de wereld. Ja. Kijk, en die Noord-Koreanen, volgens mij hebben die ook de conclusie getrokken... als wij niet uh, ons nucleair bewapenen, dan gaan we eraan. Net zoals ja. Irak. Uiteindelijk, landen die zich niet de nucleaire optie uh, voor die optie kiezen... Die, die worden uiteindelijk door het Westen overgenomen. Lees ja. Amerika. ja, nou ja um, Noord-Korea is een van de leveranciers... Uh, van aan Syrië, ook wat chemische wapens betreft. Hè. En in 2007 hebben de Israëli's een kernreactor in het midden van Syrië aangevallen. En daar zijn toen tien Noord-Koreanen bij omgekomen. En dat was eigenlijk, zoals de, de, toen begreep de buitenwereld, weer: van oké, okay, uh, dit zijn toch wel. Uh, nou, ja. staten die elkaar vinden op, op, op ontwikkelingen ja. waar we liever waar we niet blij van worden. Ja. Henk, ik heb een oplossing voor dit uh, probleem. Dat is mooi horen. <laughs> uh, uh, de Chinezen die hebben belang, die willen een buffer hebben tussen Zuid-Korea en tussen hun eigen land. Uh, de Amerikanen die willen niet een gek met, uh, met uh, nucleaire wapens uh, uh, daar hebben bij Zuid-Korea, waar zij vrienden mee zijn. Is het niet mogelijk dat zij samen tot de conclusie komen... we hebben een uh, regime-change nodig in Noord-Korea. Dat gaan we met onze hele uh, uh, fantastische geheime diensten gaan we dat voor elkaar boksen. En we zorgen dat er een regime komt dat naar vindt, ons bijna keus. Nou, ik, weet niet of ze, die, ja, ik weet niet hoe je dat voorstelt. De regime is anders dan door een gewapende inval. Maar nou ik, ja, ik, ik, en uh, ja, langdurige en, intripes. Dat, ik denk dat die, die, die, die wegen allemaal bewandeld zijn. Maar ik, ik herinner me goed, ik zat er jaren geleden alweer... maar toen speelde het ook al min of meer... naast een Chinese diplomaat in Beijing. En die, en die, zei, die, had, die sprak vloeiend Koreaans, die had gewoond in Noord-Korea. En die zei letterlijk tegen mij... jullie Westelingen denken dat wij die Noord-Koreanen goed begrijpen... en daar invloed op uitoefenen, maar ze vinden ze even krankzinnig als jullie niet echt achterkomen heeft... hoe, ze, hoe ze in elkaar steken... om ze te mm. doen zoals ze doen. Mm. Dus ik denk dat die leverage die, die zoals jij zegt, voor regime... Change, anders dan met militaire middelen, dat die, die toch wel heel gering is. Ja. Ja, ja. Laten we soepel overgaan uh, naar Obama en zijn uh, uh, State of the Union. Henk, uh, heeft Obama iets gezegd over zijn relatie met China? Bij mij weten niet. Hij nee. heeft nee. het over Petra? Europa gehad. Nee, hij ja. nee. ja. nee. ja. nee, nee. heeft het over Iran, Rusland... Ja, nou, in de Het de... grootste handelsland ik, ik ter wereld. Ik vind is wel eens verfrissend, want in die verkiezingscampagne valt China iedere keer als die de kandidaat elkaar te lui vraagt. Nou, hij heeft iets gezegd over de cyberattacks. Hij zei van de, er zijn nu nieuwe manieren van terrorisme die steeds meer naar ons toe komen. En uh, China, ja, ja, iemand in China heeft toch onlangs de, nu, de website van New York Times oh, ja. gehackt. Oh, ja. En ja. Uh, ik denk dat hij daar wel aan refereerde. Dus dat was een indirecte misschien. Hm. Ja, dat is de grootste cyberattacker van de wereld. Inderdaad. Maar uh, zegt hij ook niet iets? indirect over China als hij zo hamert. En dat gaat nu ook daadwerkelijk gebeuren ja. op dat handelsakkoord... Uh, dat vrijhandelsakkoord ja. met Europa. Indirect zegt hij ja. daar Want Heel dat interessante over. statistieken, overigens heeft hij het natuurlijk niet genoemd... maar het net werd bekend afgelopen weekend... dat China nu de grootste handelsnatie ter wereld ook is. Dus ze waren de grootste exporteur nu. Als je totale volume ziet in een export, zijn ze ook de grootste. Twee jaar geleden zijn ze de grootste industriële natie geworden. Nationaal product is nog kleiner dan Amerika... maar goed, stap voor stap halen ze die Amerikanen in. Dus, uh, maar het, samen zijn de Europeanen in de EU en de Verenigde Staten... ongeveer zeggen, ik 47 ja. procent, hè, van, het van het wereld. National, uh, product. product. Ja. ja, maar China, die, die handel van China groeit veel sneller. En Obama heeft wel gezegd, niet zo lang geleden, moeten de export verdubbelen. Mm. En zoveel miljoenen banen creëren in Amerika... Dus in die zin valt ook uh, valt die move naar Europa wel te verklaren. Maar het is misschien ook wel een zeker, zekere angst... om niet alleen aan de Chinezen overgeleverd te zijn. Hij heeft, heeft wel iets over handelsakkoorden... de Pacific Free Trade Arrangement of zo heeft hij het over gehad. Dus mm -hmm. hij, volgens ja. mij begint hij ja, niet aan ja. twee walletjes te eten. De president nou, Obama. hij is natuurlijk een Pacific President. Hè? Dat ja. heeft hij in het begin al al gezegd. Hij heeft niet zoveel met Europa. Ja. En misschien is hij daar, moet hij daar nu een correctie op aanbrengen. in is een tweede termijn. Maar de Pivot to Asia, die ook zo, ja. die ook, uh, zo geroemd wordt... in de Amerikaanse kringen, die hij ook uitgesproken... Heeft. Dat wijst echt op Azië. Kijk, Amerika is natuurlijk altijd een land uh, geweest dat met, Amerika, dat met Europa een beetje gecompliceerde relatie had. Dat ja. gaat helemaal terug tot de Monroe-doctrine. Maar naar het, naar het westen toe, in Azië, is dat altijd onbeperkt geweest. Ja. Ja. Dus de, de China en, en, Amerika, en Amerika zijn wel natuurlijke partners, ook heel veel gecompliceerde partners. Ja. Ja. Uh, Petra Stine, uh, hij heeft ook, heeft hij ja, dat is jouw, jouw terrein en daar gebeurt het nodig het Midden-Oosten. Wat heeft hij daar nou over gezegd? Nou, één paragraaf waarin hij zegt dat hij... Uh, we staan achter de mensen die, hun univ die om hun universele rechten vragen. Nou Op Twitter uh, en op blogs in het Midden-Oosten ging meteen uh, los van... ja zeker alleen in Bahrein en Saoedi-Arabië in elk geval niet... want daar laat hij zich nooit over uit. Ja. En ook over Syrië heeft hij een vaag zinnetje over... Ja, daar moet toch wel een oplossing voor komen. Maar eigenlijk uh, iemand schreef, uh, deze speech ging over niet over de Middle East, maar over de middle class. Mm. En het is eigenlijk ook echt een binnenlands gerichte State of the Union dit jaar. Ja. Ja. Ja. Puur op de economie, op de eigen binnenlandse economie. Nou, Eigenlijk niet over alleen? de grote drie thema's waar de middenklasse zich druk over maakt. Onderwijs, ja. gezondheidszorg en banen. Ja. Ja. Maar omdat we toch een buitenlandpanel zijn, ja. even doorgaan <laughs> over dat Midden-Oosten... en over het, over het nauwelijks voorkomen van het Midden-Oosten in die speech... Uh, dat voedt bij mij de gedachte dat iemand als Bernard Hammelburg, buitenlandse commentator BNR en ja. van alle omroepen vroeger, die zegt altijd: Kijk, die Amerikanen zijn zich gewoon terug aan het trekken in het Midden-Oosten. Ja. Die willen gewoon onafhankelijk van die olie uit je ja. streek. Die Daar willen er gewoon geen bal op. meer mee te maken hebben. En zou dit een. Een bewijs nou, daarvan kunnen zijn. Dat hij dus daar zo ervaring over is. Uh, uh, bedoel, als je met taal bezig bent, en zeg, uh, dan leer je ook tussen de regels doorlezen. En als je tussen de regels doorleest van de State of the Union, dan zegt hij, we halen onze troepen terug uit Afghanistan. We hebben al-Qaeda min of meer het is core verslagen. En mm -hmm. de kern geraakt. Nou, dat is nog maar de vraag mm. of dat zo is. En hij zegt, we moeten ons in ons buitenlands beleid dus niet meer op. We moeten onze jongens daar niet meer naartoe sturen. Onze troepen er niet meer naartoe sturen. Maar wij moeten er zorgen dat Jemen en Somalië en andere landen... van binnenuit versterkt worden. Zodat ze zelf tegen terrorisme kunnen strijden. Hmm. Dus ja, dat is toch wel echt een president van de, de greatest nation on earth. Die zegt, zoeken jullie het even zelf uit? zelf uit? Ja. Ja. Ja. ja. En dat geeft hem inderdaad alle ruimte om, om zich op de Pacific te, te richten. Het moet toch met spelletjes beter zijn. <laughs> de Middle Kingdom heeft dit ook niet over gehad Dat is China. In <laughs> nee. Rijk, ja. ja. Ja. Nee, inderdaad. Ja, maar ik bedoel, dat zegt toch ook altijd heel veel, dingen die hij niet noemt... en andere dingen zeer bewust wel. Ja, maar toch, het... toch richting, waar we het net over hadden... wat ik toch heel positief vind in die speech... en dat, uh, gisteren werd het ook gezegd, uh, genoemd als vannacht... als een hele progressieve speech. Het is wel, het is er is wel veel normen en waarden in... die men volgens mij in Vaticaanstad niet zo leuk vinden. Uh, hij heeft het bijvoorbeeld over dat iedereen toegang moet krijgen... tot gezondheidszorg, dat ook militairen, iedereen, gay or straight... He, dus of je, van wie je ook houdt, je moet wel gewoon verzekeringen kunnen krijgen. Dus dat dat, hij heeft gezegd dat vrouwen gelijk uh, betaling moeten krijgen... en dat ja. nu eindelijk uh, de wet uh, van geweld tegen vrouwen moet worden aangenomen. Ja. En linkse praatjes over het minimumloon waar je, waar je van moet kunnen leven? Ja, stel je voor zeg, dat ja. mensen gewoon uh, boterhammen <laughs> kunnen kopen... van het loon dat ze verdienen. Ja. <laughs> Oké, okay. goed. Petra Stine, dankjewel. En Henk schult Nordholt ook. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Um, wij zijn er morgen weer, Ger. Ja. IJs en B. Toch? Vanaf half vier hier op deze zender. En zometeen na de hoofdpunten van het nieuws kunt u gaan genieten van het radio En wie zit daar? Onder leiding van Tim Overdiek. Het is al, oh. Zegt de keus voor het nieuwsonderwerp is heel helder. De woningmarkt. Er uh, raakt heel veel mensen, huurders, verhuurders, kopers, verkopers. Het plaatje, zoals we dat voor ogen hebben voor de komende twee uur... is zeer compleet en ook zeer informatief. Ik zie verder uit naar een gesprek met een prof wielrenner. Het gaat niet over doping. Ja, dan over. Hij maakt zijn rentrée na een valpartij. Drie gebroken ribben, een scheur in oh, de nier, ja. een scheur in de mild gekneusde longen. Dan heb ik het niet als u misschien denkt over Johnny Hoogeland... want ja. die had vorige maand uh, vijf gebroken ribben, gekneusde lever... een stukje afgebroken bot in de wervelkolom. <tie> ik heb het over wat Poels... Die is vorige zomer in Tour de Fransen uh, van de fiets gevallen en gaat komende zondag zijn rantrain maken. Wat gaat er door hem heen? Dat ga ik hem vragen. Na de eigenlijk... hoofdpunten van het nieuws, Mark Visser. Radio 1, het NOS Journaal. Minister Schulz en staatssecretaris Mansveld hebben een aantal wegenbouwprojecten geschrapt. Het gaat onder meer om de verdere ontwikkeling van de N23 in Noord-Holland en de verbreding van de A67 bij Leenderheide. Schulz en Mansveld benadrukken dat ze niet de kaasschaaf hebben gebruikt, maar dat ze een inhoudelijke afweging hebben gemaakt. Minister Bussemaker is op zoek naar steun voor het invoeren van een leenstelsel voor studenten. Partijen die willen meepraten over de vormgeving van het leenstelsel, mogen van de minister ook invloed hebben op de manier waarop het geld wordt geïnvesteerd dat het stelsel oplevert. Een delegatie van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA is in Teheran aangekomen voor een nieuwe gespreksronde over het Iraanse nucleaire programma. Juist vandaag maakte Iraanse staatsmedia bekend dat het land vorige maand is begonnen met het installeren van een nieuwe generatie centrifuges. om Iran uranium te verrijken in Natanz. En oud-minister van Buitenlandse Zaken Peter Kooijmans is overleden. CDA was van 1993 tot 1994 minister van Buitenlandse Zaken... in het derde kabinet Lubbers. Na zijn ministerschap werd hij rechter bij het Internationaal Gerechtshof. Peter Kooijmans was 79 jaar. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANUB Verkeersinformatie. Het is minder druk dan normaal op woensdag. Er zijn eigenlijk geen opvallende files. De meeste vertraging is er nu op de A28, van Utrecht naar Amersfoort. Daar staat tussen Soesterberg en Leusden 6 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. Goedemiddag. Huren, bouwen, kopen, lenen, verhuren, verbouwen. Hoe en waar je ook woont, je hebt er een keer mee te maken in je leven. Het politieke akkoord over de woningmarkt. Het zorgt voor doorstroming op de huurmarkt. Het zorgt voor zekerheid op de koopmarkt. En het zorgt er ook voor dat een impuls wordt gegeven aan de bouwsector... Dat zegt minister Blok voor wonen, wonen. De centrale vraag vanmiddag, wat betekent het voor u als huurder? Als starter op de koopmarkt? Als keurig aflosser van de hypotheek? Als bouwer of verbouwer van huizen? We verlaten het Binnenhof en we gaan het land in. Om te horen of de maatregelen inderdaad zo hoopgevend zijn... als de politici ons willen doen geloven. En onze eerste tussenstop vanmiddag is Alkmaar. Daar is Mark Hamer. Bij een bezichtiging van een woning. Mark, om wat voor woning gaat het? Ja, om zo'n typische starterswoning aan de rand van Alkmaar. Ik heb even uit het slaapkamerraam gekeken. En dan kan je het AZ-stadion zo zien liggen. Ja, bezig met een bezichtiging. Nicole Pauli. Uh, uh, ja, ik breek even in tussen de makelaar en, en degene die het komt bezichtigen. Nicole, uh, is het wat, deze woning? Ja, het ziet er in eerste instantie goed uit. Ik ben wel, ben wel enthousiast, inderdaad. We kijken nu uh, lekker naar het avondzonnetje. En dan hebben we het er al over dat uh, het lekker is... als je straks in de keuken staat uh, in een, op een zomeravond. En uh, nou ja, het zonnetje eigenlijk op Ziet er bankon, goed uit. Uh, ja. Jij, ja, bent Jij bent een starter. Uh, was eigenlijk eerder al op zoek naar een koopwoning en dacht ja. toen, dit, dit gaat het niet worden. Nee, gezien de nieuwe regels... Uh, ja, bleek het toch dat het wat moeilijk, uh, moeilijk werd, inderdaad. En toen vanochtend het toen nieuws. Vanochtend, ja. En toen dacht je, nou, dan toch maar? Ja, ik ga toch weer verder kijken. Ja, in eerste instantie had ik dan toch maar gekeken... Nou, wellicht dan maar huren, want kopen wordt het eigenlijk niet. Maar gezien uh, ja, de nieuwe opkomsten uh, lijkt het toch wel uh, wellicht mogelijk te worden. Ik ga gelijk even door naar jouw makelaar, Jeroen Stoop. Uh, want wat gaat dit nou voor, voor haar schelen? Deze woning kost ongeveer? Nou, deze woning, uh, daar moet ik natuurlijk nu even voorzichtig mee zijn... want de verkoopmakelaar staat erbij. <laughs> dus ik hoop 120, maar ik denk dat die 130 moet uh, kosten. En wat gaat het nou voor haar schelen met de nieuwe regelingen? Ik uh, heb het een beetje uitgerekend uh, wat dat uh, scheelt. En, uh, ik verwacht zo'n uh, 70 euro netto in de maand. Wat je uh, de eerste jaren dus uh, aan minder maandlasten hebt. Uiteindelijk moet je toch een keer terugbetalen. Dus, uh, maar goed, met name in het begin is het voor starters belangrijk... dat ze wat minder lasten hebben. Ja. Is dat goed wat er nu is afgesproken? Nou, het is nu beter. En uh, alle beetjes helpen. Dat is uh, mijn conclusie uh, vooralsnog. Uh, dus misschien hoopt het, uh, de markt een klein beetje op gang. En ja, als de starters wat makkelijker kunnen kopen... ook met die starterslening die weer wat... Uh, ja, want dat is het, het heeft eigenlijk twee onderdelen hè, wat goed is voor starters. Die starterslening, dat is één? Ja, die uh, starterslening is één. Dus die pot is van 20 naar 50 miljoen gegaan. Dat betekent toch dat een uh, nou, honderden, nou, een paar duizend bijna... Uh, starters uh, daar gebruik van kunnen maken in 225 gemeentes... Um, en daarnaast dus uh, die aflossingscomponent die dus lager wordt. Dus in de eerste jaren kun je daarmee wel je lasten uh, flink verlagen. Ja. Maar zou het nou niet op een andere manier hebben worden gekund? Nou kijk, dit is weer een, uh, dit is weer een hele rekenexercitie die moet worden gedaan... om te kijken hoeveel het nou per individu scheelt. Je had het natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen... als het zo belangrijk is voor de doorstroming dat starters kunnen kopen... Nou, maak het dan gewoon eenvoudig. De eerste vijf jaar hoeft een starter niet af te lossen. Dan ben je er feitelijk al voor een groot deel. Dat was ook een mogelijkheid geweest. Maar dit is wel al een goed punt. Want waarom is het zo belangrijk dat die starters makkelijker naar een woning toe gaan? Nou, wat je nu, de situatie die de laatste jaren op de woningmarkt is ontstaan... is dat iedereen op iedereen wacht. Dus niemand durft te kopen voordat hij zijn eigen woning heeft verkocht. Dat was tot 2008, was dat precies andersom. Nou, als iedereen op iedereen wacht dan wacht dus ook iedereen op die starter. Want dat is eigenlijk degene die een, een keten van woningwachtende moet gaan sluiten. Dus die starter moet gewoon kunnen kopen. En dan gaat iedereen door. Nicole, ik ja, kom even terug bij jou. Jij bent eigenlijk de hoop voor de hele woningmarkt. Jij moet gaan kopen, dan gaat alles stromen. Ja. Nou ja, nog maar even onderhandelen... ook met de verkopende makelaar. Ja, denk ik wel, ja. ja. En wie weet dan inderdaad... ben jij de starter die hier gaat wonen Een de rand van Alkmaar? We gaan zo nog even verder hier in de omgeving kijken... van hoe wordt er nou gereageerd op die plannen. Dankjewel. Goed, goed plan. Even rond blijven kijken daar in Alkmaar. Want één koper maakt natuurlijk nog geen zomer. Maar het begin is er in ieder geval een eerste positieve reactie... op het nieuws van vanochtend. En een eerste reactie... Die zegt Bouwend Nederland tevreden te zijn. Ook over het akkoord dat het kabinet en de oppositiepartijen... D66, ChristenUnie en SGP hebben bereikt. Het akkoord wordt door de werkgeversorganisatie gezien... als een belangrijke impuls voor de bouw. De voorzitter van Bouwend Nederland, Elko Brinkman, goedemiddag. Goedemiddag. Maar natuurlijk niet alleen voorzitter... maar ook uh, fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer. En laat nou net het CDA niet onderdeel zijn van dit akkoord. Het u daar een beetje de pest over in? Nee, wat uh, wij hebben gesignaleerd vanmorgen in ons bouwbestuur uh, is dat het op belangrijke onderdelen inderdaad een goede ontwikkeling is. Maar dat er nog wel één forse haar in de soep zit en een kleintje. Uh, het een is dat bij de corporaties toch onhelder is, um, uh, wat uh, nou praktisch betekent voor een investeringsruimte uh, en of. De leningen ook gegarandeerd gaan worden. Want zonder garanties kunnen die leningen niet op tafel komen. En bovendien hebben we vanuit de bouw uh, gezegd: waarom moet nou alleen de renovatiebouw. Uh, en, en btw-verlaging krijgen en niet de nieuwbouw. Er is dus nog wat selectief, bij wijze van spreken, gewinkeld. Ja, het is het verhaal Want u als voorzitter van Bouwend Nederland... toch in ieder geval eerst even kwijt wil. Maar mijn vraag was... Ja, maar daar ik, gaat het natuurlijk ook in de politiek om. Maar ik had nee, maar, vraag, maar mijn vraag was natuurlijk... u bent ook fractievoorzitter van het CDA. Er zijn lange onderhandelingen geweest met uh, collega Buma van de Tweede Kamer... en dat is uiteindelijk niet gelukt. Uh, hebt u daar een beetje de pest over in? Nee, ik ga terug naar wat wij in de Eerste Kamer hebben uh, gezegd... en wat, geloof ik ook, Buma in de Tweede Kamer steeds heeft gezegd. Weten we nou zeker dat de bouwproductie hierdoor op gang komt... en met name aan de corporatie kan door die verhuurdersheffing? Uh, dat was daar in de soep in de Eerste Kamer in december. En daarover is uh, overleg geweest. Dat zal ik ook niet uh, ontkennen. Uh, zowel met minister Blok en andere ministers. Als, uh... Want dat is wat de minister Blok vanmorgen tijdens de persconferentie ook zei. Dat er uh, geregeld is gesproken met de CDA. Niet alleen met, met, met Buma, maar, maar, maar ook met u, meneer Brinkman. En Zeker. dan is het, denk ik, ja, toch niet gelukt om juist dat onderdeel... waarvan u belangrijk vindt dat dat doorgaat... dat dat ook is meegenomen in dat akkoord. Ja, dat, dat hebben we natuurlijk dan ook uh, vanuit het CDA uh, geredeneerd nog steeds, onze kritische kanttekeningen erbij. Dat hebben we vanaf het eerste moment gezegd, zowel voor de schermen als achter uh, de schermen. En laten we dus zien hoe dat in het debat uh, nu in de Tweede Kamer uitpakt. Ja, ik ben pas aan zet in de Eerste Kamer met mijn collega's als de Tweede Kamer gesproken heeft. Nee, maar het wordt vaak gesproken hè, met mijn blok, dat heeft hij zelf gezegd vanmorgen. Ja, ja, dat ontken ik toch ook niet. Nee, maar waarom is dat dan niet gelukt? Ja, omdat het kabinet uh, onvoldoende bewoog. In ieder geval onvoldoende duidelijk maakte dat de investeringen redelijk op peil konden blijven. En uh, het kabinet uh, zal ongetwijfeld vandaag in de Tweede Kamer gaan uitleggen hoe dat precies zit. Ik zie in de brief dat men dat laat doorrekenen door het planbureau en het Centraal Fonds Volksheidsvesting. Misschien door anderen. Ik heb de reactie van, van Eders nog niet uh, gehoord. Dus laten we zien uh, wat eruit komt. En wat is dan het belangrijkste advies wat u uw collega in de Tweede Kamer, Buma, zal geven... om in ieder geval uh, op te blijven hameren in dat debat? Nou ja... Heeft van de week de banenmotor uh, uh, genoemd? Hè? Dus investeringen zorgt dat. Uh, we hebben in de bouw nu weer 4500 man moeten ontslaan de afgelopen maand. De minister van Verkeer en Waterstaat laat vandaag nog weer weten dat er geloof ik voor meer dan 600 miljoen in infra uh, bezuinigd wordt. Ja, je kunt moeilijk verwachten dat uh, dat allemaal als positief wordt uh, ervaren. Ja, uiteindelijk uw eindoordeel over dit akkoord? Nou. Uh, ik denk dat er goede punten in zitten die wij uh, vanuit het CDA uh, in de Eerste en Tweede Kamer ook hebben genoemd. Rondom die energiebesparing, versoepeling van hypotheekregels. Uh, er zijn ook een aantal uh, aanpassingen voor, voor starters, dat is op zich positief. Maar het grote punt blijft. Wat levert nou feitelijk voor de corporaties totaal aan maatregelen aan, aan investeringsruimte op. En dan niet, ja, laten we zeggen, tovenarij. Maar op dat punt gewoon meetbare effecten. En niet, niet structureel, maar morgen. Dus ik begon mijn intro met het feit dat Bouwer Nederland tevreden is. Maar zo tevreden bent u dus eigenlijk niet. Nee, maar het is altijd, je moet goed luisteren naar wat de voorzitter van Bouwer Nederland zegt en wat je schrijft. En in het persbericht... Van Bouwend Nederland staat ook, en dat was ook de opvatting van ons bestuur. Die zeiden onmiddellijk, ja, er zitten een paar goede dingen in waar we steeds voor hebben gelobbyd. Dat herken ik natuurlijk, want dat heb ik zelf gedaan. Maar op het gebied van de corporaties is het nog zeer onzeker eh, of daar eh, daadwerkelijk ook een nieuwe ordestroom uitkomt. Nou, dat eerst zien dan geloven, dat is een goede CDA-opvatting. Elko Brinkman, uh, niet alleen CDA-senator, uh, fractievoorzitter, Eerste Kamer. Maar natuurlijk, en daar sprak ik eigenlijk ook vooral over, als voorzitter van Bouwend Nederland. Ik dank u hartelijk. Graag dan. Dag. Goedemiddag. En met die vraag van uh, Brinkman gaan we straks na vijf uur aan de slag. Want wat levert het feitelijk op voor de woningcorporaties? Uh, na vijf uur gesprek met woordvoerder namens die woningcorporaties. Uh, om vijf uur begint in Rome de heilige mis in de Sint-Pieter in Rome. Dat is de heilige mis van als woensdag. Het wordt een bijzondere mis, want het is waarschijnlijk de laatste keer... dat Paus Benedictus XVI een mis opdraagt... voordat hij op 28 februari aftreedt. Vanochtend verscheen de paus voor het eerst sinds de bekendmaking... weer in het openbaar tijdens de wekelijkse audiëntie. Volgens een van de bezoekers las de paus de tekst in alle talen... en zag er fit uit. Dus nee, zeker he hij alles in alle the en hij ziet fit en well en still inspirerend voor iedereen. De paus is nog steeds een inspiratie voor iedereen, al dus deze Katholiek. Correspondent Rob Zoutberg is bij de mis, die zo direct gaat beginnen. En dat is dan, denk ik, Rob, zo'n evenement. Van ja, nu nog kan, moeten we er even meepikken. Zie je dat terug, terug in de drukte? Ja, enorm druk. Het is echt reden hier zo'n beetje platgelopen terwijl we hier naar binnen probeerde te komen. Uh, daar zat uh, echt honderden, ik wou zeggen hoorders, maar ja, honderden en honderden mensen die hier proberen naar binnen te komen. Iedereen is zich van bewust van het historische moment wat zich meteen gaat vertrekken. Natuurlijk de paus die hier voor het laatst deze mis bijwand. En ja, het is heel erg druk. Heel erg streng. Ik heb een hier naast me die wil dat ik eigenlijk al de verbinding ga verbreken. Even kijken hoe lang dit kunnen volhouden, Tim. Oh, dan heb ik nog wel een paar vragen voor je, Rob. Zeg, hoe is de sfeer daar op het plein in, in de kerk? Ja, nou, de sfeer sfeer is, is, is, is die van bijzonder, wat ik net zei, een, een sfeer dat zich hier een historisch moment uh, gaat voltrekken. Mensen hebben natuurlijk de pauze van morgen als eerste gezien, en ja, dat was het eerste moment eerste dat de politieman echt op mijn nek zit te zitten. Uh, de deur gaat niet dicht. Ik denk dat het bereik niet weg van, Oké, okay, ik, ik begrijp binnen moeten gaan verwerken. Dat lijkt me een goed plan. Uh, geen probleem, we spreken misschien de na de mis wel even op Zouwberg, daar in de Sint-Pieter, waar uh, om vijf uur de heilige mis van Als Woensdag begint. Uh, veel projecten voor wegen en het sporen worden geschrapt of uitgesteld. Zometeen met, zo meer daarover. Eerste problemen als die bestaan op de Nederlandse wegen. Mijnland Zwaan met AWB. Nou, Tim, het valt op zich mee. Het is minder druk dan normaal op woensdag. Dat is vooral te merken rond Amsterdam en in het zuiden. Zijn er zijn eigenlijk geen opvallende files. De meeste verdraging is er nu op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Daar staat file tussen Soesterberg en Leusden Zuid. Vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Maar straks dat nieuws over de wegen en het spoor en de projecten daarvoor... is het nieuws over de lucht. De luchtvaart KLM gaat iets doen dat we eigenlijk alleen maar kennen... Van van prijsvechters als Ryanair of EasyJet. Geld vragen als je je koffer mee wil nemen op reis. Per koffer betaal je straks 15 euro. Louis Dikker ging naar Schiphol en pelde daar de reacties. Goedemiddag, mag ik uw instapkaart en paspoort? Ze zijn met z'n zeventienen. Een groep Nederlanders op weg naar Linköping. Linköping heet dat. Vlucht KL 1179. Goedemiddag, mag ik uw instapkaart en paspoort alsjeblieft? Dit is een groep reizigers die mazzel heeft dat de koffers vandaag nog geen 15 euro per stuk kosten. U wilt weten wat we daar gaan uitspoken? Nou, daar ben ik wel nieuwsgierig naar, ja. ja wij zijn een groep schaatsers die op een Zweedse manier schaatsen. Veilig schaatsen op onbetrouwbaar ijs. Veilig schaatsen op onbetrouwbaar ijs. U yes. ook? Ja, en uh, veilig schaatsen. Dat houdt voor ons in. Wij, uh, wij hebben reddingsmateriaal mee. Dus op het moment dat we erdoor zakken, kunnen we ons verkleden. We hebben uh, stokken mee om uh, de ijsdikte constant in de gaten te houden. We hebben reddingslijnen mee om uh, elkaar, uh, mocht er iemand doorheen zakken... onverhoed, uh, dat we elkaar er dus uit kunnen halen. Nu snap ik die enorme berg koffers. Ja. Vliegt u met onze nationale trots? Ja, heel blauw. Dan heeft u geluk, hè? KLM gaat namelijk per koffer 15 euro vragen. Maar u ontspringt net de dans. Ja, ja, ja. nou daar ben ik blij om. Want, uh, <laughs> dat had een hoop gekost. Hè? Nou, dat had ons een vermogen gekost. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Want hoeveel ja. heeft u er? Twee extra per persoon, hè? De stokken en de tas. Ze zijn met 17 man. Dus 17 keer 2 keer 15 euro. Nou, zoiets ja, denk ik. Dan wordt het een duur grapje. Hè? Dat, uh, wat was het ook alweer? Uh, onveilig schaatsen op veilig ijs? Of zoiets? Uh, veilig schaatsen op onbetrouwbaar ijs. Ja, dus dan worden we gedwongen om dan toch met de auto te gaan. Dat is toch wel jammer. Snapt u dat de KLM dit doet? Dat snap ik wel. Ik neem aan dat de concurrentie heel groot is. Het Zal toch er dus vandaan moeten komen? Het is wel een beetje armoeig, vind ik inderdaad. Ja? Vind ik wel, ja. ja. Ik betaal dan nog liever, geloof ik, wat meer voor de reis... dan al die aparte dingen, dat je moet nadenken over... oh, zal ik wel iets meenemen of niet, dat getrutte, uh, ja, daar hou ik niet zo van. Nee, de volgende keer moet u thuis op de weegschaal gaan ja, staan, hè? Nou, precies, ja, nee, dat ligt me eigenlijk helemaal niet, maar ja. De reacties op Schiphol, ook daar, moet ze eraan geloven... betalen voor de koffers van de KLM. Coldplay, met 2008, viva la vida. Viva la vida, oftewel leven het leven. Vorige week was er nog kritiek vanuit Nederland... op die teksten van de Britse band Coldplay. Pascal Jacobsen, de zanger van Bluff, die noemde de teksten kutteksten. Wat vervolgens ook weer op een hoop kritiek op hem komt te staan op zijn band. Want ook de teksten van Bluff zijn altijd niet even geweldig. Zo wordt beweerd. Iedereen heeft een mening iedereen heeft een mening over het weer. Niet waar, Marco Vroef? Altijd, zeker. En zijn mensen het wel eens met je helemaal oneens? Ja, uiteraard. Kijk, uh, wat ik heel mooi weer vind, dat kan een ander uh, vreselijk vinden. En uh, ja, daar krijgen we ook inderdaad wel eens een keertje mailtjes over als ik niet objectief genoeg ben en mijn eigen mening iets te veel de boventoon laat voeren. Kijk, als je het ja, wel dan, last van. Uh, ja, dan krijg je dat soort dingen. Maar ja, goed, weet je, iedereen heeft recht op zijn eigen mening. En uh, ik respecteer ook mensen die van regen houden. Marco, ik heb de hele dag binnengezeten. Dus ja. ik heb werkelijk geen idee hoe het buiten is. Hoe ligt het land erbij? Nou, het land ligt er heel verschillend bij. Als ik hier in Hilversum naar buiten kijk, dan schijnt de zon, dan is het prachtig weer. Maar de verschillen zijn heel erg groot. Er zijn ook plaatsen waar het gewoon bewolkt is gebleven. En het noorden heeft de meeste wolken gehad. En het grappige is, er stond vandaag zo weinig wind dat waar het bewolkt was, gewoon die wolken eigenlijk een beetje bleven hangen. En vanmorgen bij mij thuis, bijvoorbeeld, als ik naar het noorden keek, dan zag ik opklaringen. Als ik naar het zuiden keek, dan zag ik ook opklaringen. Maar Paul boven mijn hoofd was het bewolkt. En dat bleef het eigenlijk een grote van de ochtend. Nou ja, toen reed ik naar het noorden naar Hilversum en toen kwam het toch allemaal nog. Goed voor mij. En die bewolking, we zaten vanmiddag te kijken naar jouw scherm. Gaat het wel winnen hè, morgen? Ja, alleen het grappige is niet vanaf de kant waar het nu het meest bewolkt is, want de meeste wolken zitten nu in het noorden. Uh, geleidelijk aan gaat de wind draaien naar een zuidelijke richting en er komt een storing vanuit het westen dichterbij. En dat betekent dat het vanuit het westen bewolkt gaat raken. Uh, het is nog wel droog vannacht met een toenemende wind en een minimumtemperatuur die nog steeds onder nul komt. Hoor. Het wordt min 1 in het zuidwesten en min 4 in het oosten van het land. Maar die bewolking gaat het winnen. Die storing komt ook over en die gaat ons morgen winterse neerslag brengen. Uh, ik denk in de loop van de ochtend in het westen al de eerste sneeuwval. Dat breidt zich dan in de na, uh, laatste deel van de ochtend en in de middag uit over de rest van het land. En dan kan er plaatselijk best wel weer drie tot misschien wel acht centimeter sneeuw gaan vallen. Zo. En hebben we gewoon die winterse ongemakken nog even. Maar dat, is dat ook een verhaal met twee gezichten? Dat je niet precies weet waar ze vallen, die sneeuw? Nou, ik, ik denk dat het een groot deel van het land toch echt wel met sneeuw te maken gaat krijgen. Het is wel zo dat het westen en het zuidwesten van het land in de loop van, nou misschien al aan het begin van de middag, eh, dat die neerslag gaat overgaat in, in regen. Dan lopen de temperaturen daarop tot net boven het vriespunt. En dan gaat het regenen. En eh, dan is de kans op gladheid daar langzaamaan wel minder groot aan het worden. Maar de rest van het land houdt toch nog steeds last van sneeuw in het oosten. Natte sneeuw in het midden van het land. Een beetje een vieze, vieze, papperige eh, rotzooi wordt het dan. Is niet objectief, geef ik <lacht> meteen toe. Maar eh, ik denk dat een hele hoop automobilisten dat morgen wel zo gaan ervaren. Want die regen betekent dat ook een voorbode voor hogere temperaturen ja. later in de week? Ja, dat betekent het zeker. Uh, en voor overdag is het gewoon echt dooi. En dat is vanaf vrijdag het geval. 4 tot 6 graden wordt het uh, vanaf vrijdag. Alleen de nachttemperaturen liggen nog wel steeds dicht bij het vriespunt. En dat betekent vooral s'nachts nog steeds kans op gladheid. Uh, dat kan door, uh, door bevriezing zijn. Het hoeft maar net even onder nul te komen. En dan heb je, heb je inderdaad die, die gladheid weer terug. Uh, het is gelukkig wel zo dat de neerslag vooral voor morgen weggelegd uh, is. De dagen daarna kan er best af en toe nog eens een keer een klein beetje regen vallen. Maar het zijn geen grote hoeveelheden. Voor de zon is ook niet al te veel ruimte helaas. Uw weersverwachting, objectief en betrouwbaar. Marco Vroeg, dank, dank u wel. Veel projecten voor wegen en het spoor worden geschrapt of uitgesteld. Minister uh, Schultz en haar staatssecretaris Mansveld maakten vandaag plannen bekend... om de komende jaren bijna 6,5 miljard euro te bezuinigen. Minister Schultz moest de afgelopen weken door het land met de mededeling... dat veel al toegezegde projecten toch niet doorgaan. We hebben voor gekozen om niet alleen te kijken wat gaan we schrappen, maar vooral wat is nou de gebiedsvisie per regio. Het land is zes grote regio's ingedeeld. We praten al jaren met hen over hun visies in samenhang met ruimteontwikkelingen en wegenontwikkelingen en spoorwegontwikkeling. Wordt de pijn een beetje gelijkmatig verdeeld over die regio? Nee, want we kijken eerst naar de gebiedsvisies. Vervolgens kijken we waar zit nou de grootste economische potentie. We kijken naar hoe kunnen we nou het wegennetwerk en het spoorwegennet robuuster maken. Dus wat zijn ontbrekende schakels? Uh, nou, en vervolgens met de regio's kijken wat zijn nou de meest kansrijke projecten. En in welke regio zijn ze nu heel bedroefd omdat bepaalde projecten niet doorgaan? Nou ja, kijk, elke regio is ergens bedroefd omdat er projecten naar achter zijn uh, gezet of projecten geschrapt zijn. En dat is een beetje evenredig verdeeld ook wel over de regio's. Ieder heeft zijn pijn en zijn vreugde. Was het nog relatief makkelijk om de ruimte te vinden? Nee, het is niet makkelijk om de ruimte te vinden. Je gaat eigenlijk terug naar de regio's en zegt luister eens... Uh, ik had toegezegd dat we dit en dat gingen doen, maar dat gaat toch niet meer doen. Of we gaan het later doen, dus dat is helemaal niet makkelijk. En hoe definitief is het? Dit lijstje wat wij hebben gemaakt is onze definitieve voorstel. Ja, dus nadat we ook overleg hadden met alle regio's. De Kamer heeft het laatste woord en die kan altijd zeggen... nou, we willen toch eh, liever dat u iets wat u nieuw wilde gaat doen, niet doet. En een project dat u geschrapt heeft wel weer doen. Ja, dus de lobby vanuit de regio naar de Kamer, die zal... Inmiddels al wel op stoom zijn gekomen. Maar u bent gevoelig voor geluiden vanuit de Kamer. om dingen eventueel aan te passen. als het bezuinigingsbedrag maar overeind blijft. Dus zo gaat het altijd. Ik vind dat je. In... Kijk, wij hebben een voorstel gedaan wat vinden we rationeel gezien. het meest verstandig Als je iets bij wil doen, dan zul je er ook iets af moeten halen. Dus als je iemand een plezier wil doen. in de regio, dan zal een ander regionaal project weer moeten sneuvelen. Dus dat is geen gemakkelijke opgave. Maar natuurlijk sta ik open voor dat debat. Dat doen wij altijd. Maar wij denken zelf dat we een goed evenwichtig voorstel. Ben neergelegd. Mevrouw Mansveld, er moet stevig bezuinigd worden op uw ministerie. En als ik zo naar de getallen kijk in de percentages, dan lijkt u er nog redelijk goed uit te komen. Uh, die bezuinigingen die slaan voor ongeveer een derde op het spoor neer. Dat klopt dat de bezuinigingen voor een derde op het spoor neerslaan. We hebben gezegd beheer en onderhoud willen we ongemoeid laten. Je ziet dat beheer en onderhoud meer geld nodig is bij het spoor om dat op dat niveau te houden en iets minder bewegen. Wat gaan we daarvan merken van die bezuinigingen die er toch dus wel zijn? Weet u dat al? Wat we er uiteindelijk van zullen merken op het spoor is dat we, als je kijkt naar de investeringen die we willen gaan doen voor de toekomstvisie van het spoor, dat daar beperktere middelen voor zijn en scherpere keuzes voor gemaakt zullen worden. We gaan uh, minder meer doen loop je met deze nieuwe bezuinigingsronde niet de kans... dat straks met achterstallig onderhoud, met verminderde veiligheid... dat u iedere keer weer moet gaan uitleggen van het kan niet, er was geen geld. U noemt onderhoud. Ik denk dat als we de 1,2 miljard die we nu besteden aan beheer en onderhoud... dat die gewoon blijft staan, jaar in, jaar uit. Dat dat een uh, uh, solide basis legt voor het bestaande netwerk uh, aan spoor. U noemt uh, veiligheid. Juist daarop zetten we heel sterk in door twee. miljard miljard voor te reserveren, dat zijn wel overwogen keuzes om te zorgen dat de veiligheid, de robuustheid en de betrouwbaarheid van het bestaande spoor er blijft. En dat zei staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur in een bijdrage van politiek verslaggever Hans Andringa. Geen vrolijke boodschappen dus van deze twee bewindsvrouwen. Over een ander heikel politiek onderwerp is de betreffende minister... Wel optimistisch, en dan hebben we het over het leenstelsel. Daar was een debat over vanmiddag. Minister Bussemaker die zegt daar optimistisch over te zijn. Nog meer positief nieuws. We hebben het over het paardenvlees, wat een schandaal is, eh, Europees gezien. Maar het heeft ook zo zijn positieve kanten. Want eh, wat blijkt? Een handjevol paardenslagers in ons land trekt sinds het weekend veel meer klanten. Jeroen Schutteijzer ging eens even kijken wat dat dan betekent. Voor die discussie, maar ook voor de verkoop van paardenvlees. Tot zo. Vanavond, BNN Today. Debbie Das Dallas. Ja. Heb je ooit de film gezien? Uh, ja, maar voor de... Uh, research. Uh, voor research, ja. ja. <laughs> ja natuurlijk. Vanavond om half negen op Radio 1. Nou ja, we, we zijn een methode aan het bedenken... waardoor je als eerste via ons eruit kunt gaan stappen. Dus we zijn zijn naar fit, uh, Ja, uh, dit is heel, sp heel spannend. Luister en kijk mee op radio1.nl. Uh, heel spannend. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.